Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die zeven mensen doodreed in Nieuw-Beyerland had cocaïne in zijn bloed. Bij het ongeluk eind vorige maand raakte de man van de weg en reed hij in op een barbecue. Bij een onderzoek naar zijn bloed zijn sporen cocaïne gevonden, vertelt mijn collega Remco Andringa. Dat betekent volgens het Openbaar Ministerie dat de chauffeur uit Spanje mogelijk onder invloed verkeerde. En het is nu vooral de vraag ja, om welke hoeveelheid cocaïne het dan gaat en wanneer dat dan gebruikt zou zijn. En of dat nog van invloed kan zijn geweest op zijn rijgedrag. Volgens zijn advocaat was er wat anders aan de hand... en kreeg de man vlak voor het ongeluk een epileptische aanval. Dat verhaal wordt nog onderzocht. Nederlandse militairen helpen opnieuw bij een tropische storm op de Antillen. Vorige week kwamen ze al in actie tijdens een storm op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. En nu gaan ze helpen op Curaçao. Daar spookt het nogal. De militairen zorgen voor hulp op moeilijk bereikbare plekken. Elf supporters van Top Os die zaterdag zijn opgepakt bij Relle... krijgen een stadionverbod van een jaar. Vijf van hen mogen ook niet meer in de buurt komen van het stadion van Den Bos. Het ging zaterdag mis toen Den Bos met 4-1 van Os won. De Ossenaren gooiden met fakkels en stenen naar de politie. En na de terror-oehoe en de terror buizerd zou je bijna vergeten dat de terror-mier ook nog bestaat. In Wageningen hebben ze al jaren last van het mediterraan draaigatje, zo heet die. Die dieren die horen in Spanje te wonen, maar ze zijn nu in Gelderland en ze zijn bijna niet weg te krijgen. De gemeente probeert het wel door kokend water in hun nest te spuiten. Of dat dat helpt is nog even afwachten. Ze hebben niet één koningin per kolonie, maar wel duizenden, misschien wel miljoenen. En daarmee kunnen ze een vloege of, of een, ja, een olievlek eigenlijk over een heel terrein uh, verspreiden. En daar heel wat overlast veroorzaken. Het weer nog, meer wolken vanmiddag. Vanuit het westen ook wat regen. Het is een graad of 17. Morgen is het ook bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen School en Bergen over vier kilometer. Vertraging is een minuutje of tien.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken,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 je danst de vrij de hele tijd, wil je in een broodje bijten en giet je never in je kop, want anders dronk je paad op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol, dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen en hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil, je never lucht, dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen is men daar al beland en is weer rustig op het strand. Maar morgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt... Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest... Dan ga je zwemmen als een rat, en word je zelfs van binnen nat... Aan de rand van Nederland, aan ons zon voor strand... Aan de rand van Nederland, aan ons zon voor strand... Aan de rand van Nederland, aan ons zon om... voor strand... Welkom terug, luisteraars, bij het, dit tweede uur van... Morgen is het weekend. We zitten aan te denken om uh, het tweede uur... Wat we normaal altijd beginnen met Boudewijn de Groot en het nummer Strand... Een, uh, met een ander nummer te beginnen. Dus als jullie suggesties hebben, laat het ons weten. Verder uh, heeft uh, Jing of uh, de specialist laat het afweten. Die is uh, hard aan het nadenken over toekomstige onderwerpen. Dus uh, die hebben we vandaag niet in de uitzending. We gaan natuurlijk wel weer uh, tot Drugman in de top 2000 doen. En om half twee hebben we ook een speciale uh, gast in de studio. Die ons gaat vertellen over een nieuwste single van. Van de groep uh, Now It's Us. Dus uh, tot die tijd. Muziek. Stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down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 Dat was dus de hele uitgave van uh, Painted Black... van de Rolling Stones. Ja, de vorige was, was een Ja, dat ging een beetje versie. mis. Ja. Een, verkochte, een ingekochte <laughs> en versie. Ingekort, ja. Toen kon ik het niet meer aan uh, nou, nou, nou, Nou, nou, dat zeg ik ook niet over de Beatles. Ik ben ook lief tegen jou. Oh, moet je ook lief nou, tegen uh, mij ja. zijn? Moest moet zes keer vragen... Op welk nummer is het? <laughs> maar goed, gaat uw gang. Uh, ik heb een stukje cabaret... van René Meurs En dat heet Marktplaats... Marktplaats. Ja. René Meurs is een stand-up comedian uh, uh, Bij Comedy Train En won in 2012 Zowel de jury als de publieksprijs Van het grootste cabaretfestival Van Nederland Van september 2017 Tot en met mei 2019 Toerde hij langs de Nederlandse the theaters Met zijn derde avondvullende programma's Ik beloof niks Dit is daar een fragment uit ik heb, ik heb mijn halve inboedel heb ik, ik heb mijn vier favoriete eettafelstoelen verkocht via Marktplaats. Yes, ik had dus een keer gelezen dat het op Marktplaats... vooral uh, mannen zijn die verkopen en vrouwen die kopen. Toen dacht ik, oh, daar moet ik dan bij het opstellen van mijn advertentie... wel een beetje rekening mee houden. Dan moet ik kort en bondig formuleren, anders haken de vrouwtjes af. Ik had een goede kop, jongen, boven die advertentie. Ik had als kop te koop... Vier eettafelstoelen, vijf tientjes. Dat is een goede kop. Daar zit alles in. Wat verkoopt hij? Eettafelstoelen. Hoeveel? Vier. Wat kost dat? Tientjes. Hoeveel? Vijf. Snap je? Er is geen vrouw die dit niet begrijpt. Dacht ik. Kom ik zo nog op terug. Um, ja. Dan moet je die advertentie typen, daar moet er een grapje in, anders gaat je advertentie niet viral. Dat weet ik. Ik zit ook wel eens op internet. Dus ik had als grapje getypt: te koop aangeboden vier bruine eettafelstoelen. Ideaal voor starters, studenten en mensen die graag zitten op bruine eettafelstoelen. Ik geef ook toe, dat is geen topgrap, maar ik ben een professional. Ik zet mijn shit niet gratis online. Dikke vinger voor jullie, helemaal klaar. Ja? Nou. Een paar foto's erbij van die eettafelstoelen, advertentie. Ik was dus helemaal vergeten dat op het moment dat jij een advertentie op Marktplaats zet... dan verandert jouw mailbox in de klaagmuur. Die advertentie van mij stond nog geen twee minuten online. Toen kreeg ik al een mailtje van Joke via Marktplaats. Nou, we weten allemaal wat voor iemand dat is. Joke is een wijf met een asymmetrisch hoofd, die de hele dag thuis op de bank zitten en vijven om shit zo goedkoop mogelijk te kenniscoren. Joke is gewoon een hele zure sloot. Nee, maar dat bleek ook wel uit haar mailtje, want het hele mailtje van Joke was in hoofdletters. Alles! Ik opende dat mailtje. Goeienavond. Ik dacht holy fuck, de postcode loterij! Ik dacht Gaston, kon mijn eettafelstoelen halen en dat is prima, kijk hem twee vragen stellen, namelijk waar kook jij zo'n lelijke rode gewatteerde jas? En hoe is het nou om op tv te komen zonder enige vorm van talent? Hm? Nou, ik dat mailtje lezen, avond, drie vragen over bruine eettafelstoelen, vraag 1, Joke had de vragen genummerd, ja? Vraag 1. Betreft bruine eettafelstoelen, heb je ze ook in het blauw? Nou... Ik kan wel even kijken. Ah, nee. Nee, heb ik niet. Nee, heb ik niet. Kan ze blauw verven? Komt er een tientje bij. Moeten we dat doen? Moeten we dat doen? Vraag 2. Ik zag op de foto ook een mooi vloerkleed. Verkoop jij dat toevallig ook. Nou, toevallig niet. Nee. Nee, ik heet René van Meurs, niet René van Lood 5. Huh? Mijn gitaar staat ook op de foto. Moet je die ook hebben, Joke. Moet je die ook hebben. Moet ik meteen bellen met mijn gitaarleraar. Vraag of die zin heeft om les te geven aan de wijf in de overgang in Harderwijk. Moet ik dat doen? Moet ik dat doen. Vraag 3a. Vraag 3 was gesplitst. Dat zijn het vier vragen, hè, Joke. Vraag 3A. Mag het ook voor vier tientjes? En, en, en dat vond ik een goede vraag. Dat is een goede vraag, want het is marktplaats, dan mag je best een beetje afdingen. Maar toen kwam vraag 3B. En kom je ze dan brengen? Nou. Zo werkt het niet, toch? Je kan ook niet met je auto door de McDrive. Pst, hoi hoi. Ik wilde graag vier Happy Meal, alsjeblieft. Nou, dat kan. Dat wordt dan 16 euro. Nou, nee hoor. Ik bied 12 en rij jij maar achter mij aan. Nee! Maar het alle stond onderaan het mailtje. Joke sloot haar mailtje namelijk af met de tekst... GRT! Joke! GRT! T -T. Joke is zo gierig, zij bezuinigt zelfs op klinkers. Ja, of ze had nog één O en één E. En ze dacht, doe ik dan groet Joke of groet Juk. En dan weet hij niet wie ik ben. Maar ik dacht, verdomme, die stoelen moeten weg. Ik heb helemaal geen plek in Amsterdam, dus ik heb ook teruggemaild. Hallo! Dacht, jij in hoofdletters, ik in hoofdletters. Knalgeel, kom ik flikker maar op. Hallo! Kom die stoelen maar halen. Vier tientjes is prima. P.S. Hoppatee. Ik dacht, dan is ze in ieder geval voorzien als ze nog een mailtje terug moet sturen. En Joke kwam de stoelen halen, hè? Joke kwam de stoeltjes halen. Ik had met Joke om half twaalf afgesproken... Om vijf voor half twaalf had deze jongen vier bruine eettafelstoelen aan de stoep staan. Het werd half twaalf, het werd twaalf uur, het werd, half, het werd uiteindelijk tien over twee. Toen kwam er een wijf naar mij toe gewaggeld met een harsers in de vorm van de stelling van Pythagoras. <lacht> en zij zegt hoi hoi, ben jij René van de bruine eettafelstoelen? Dat ik dacht hoi hoi, kijk eens om mij heen. Hoi. Ben jij Joke, waar ik om half twaalf mee had afgesproken? Ja, ja zeker. Hey, um, zou jij mij misschien heel even willen helpen tillen? Want ik sta een klein stukje verderop met de Fort K. <lacht> Joke kwam vier eettafelstoelen halen met een Fort K. Ja, ik had op zich de auto van mijn broer wel kunnen lenen. Maar daar zit een kinderzitje achterin. Dat krijg ik er wel uit hoor, maar krijg ik nooit meer terug erin. Nee, prak dan even vier eettafelstoelen in een Ford K. Dat is alsof je gaat staan tandenstokeren met een frikandel. Dat past niet. Ford K, K, is een afkorting van kan niet. Snap je? Maar ik heb even helpen tillen. Tuurlijk heb ik helpen tillen. Ik ben een sympathieke rolle mannetje. Til ik even vier stoeltjes. Toch eens helemaal geen probleem. Ik heb vier stoeltjes getild van de stoep. Zo til, til, til, til, til, til, Helemaal tot aan die Ford K. Alle vier die stoeltjes stonden klaar. En toen werd de tijd voor... Het inspectierondje. Want blijkbaar, als jij voor veel te weinig geld meubels koopt via Marktplaats, verander jij rette cadet in de meubelexpert, hè? Joke jij even een rondje. Mooie stoel, mooie stoel, mooie stoel. Maar wat is met deze? Deze stoel heeft allemaal schade. Het zegt bijna alsof jij veel langer op deze stoel hebt gezeten. Ik zeg, nou dat klopt ook Joke. Wij hadden om half twaalf afgesproken. Het is nou tien over twee. Dat is twee uur en veertig minuten schade die jouw schuld is. Oh ja, nou zo had ik het helemaal niet bekeken. <lacht> nou, Zij pakt de portemonnee. Zij geeft mij vier tientjes. Zij geeft mij een bos bloemen. Zij geeft mij een doos bonbons. Zij geeft mij een fles wijn. Dat ik dacht, doe dan gewoon vijf tientjes! <lacht> en zij kijkt naar die stoelen. Zij kijkt naar die voortkaas. Zij kijkt naar mij. En zij zegt, en nu? <lacht> ik zeg, En nu? Ik zeg, nu zijn ze van jou, hè? De groeten. Sorry, groeten. Ik wil mijn oe terug en op bokken met die Ka. Goedemiddag, luisteraars. En vandaag weer iets speciaals. We hebben uh, Berry Alberts aan de telefoon die ons alles gaat vertellen over het nieuwste zingen van Now It's Us. Berry, welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Pim. Ja, nou uh, leuk om je weer eens te spreken, inderdaad, want uh, we kennen elkaar van uh, al een tijdje geleden of zo. Ja, ja. We zijn een aantal jaren geleden alweer, inderdaad. Ja, en toen was je ook al bezig met muziek, hè? Als basgitarist ben je bezig, hè? Ja, klopt. Ik ben de, de bassist van uh, Now It's Us. Ja, oké. Okay. En ik heb gelezen dat Now It's Us is een band met roots in de hardrock, de metal, de punk en de new wave. En schrijft songs op een basis van dagelijkse indrukken, inspiratie en improvisatie. Waarbij ze ja, durven, ik heb nog meer, waarbij ze het aandurven om de paden te verlaten en op zoek te gaan naar het onbekende. Ik vind het wel heel mooi. Ja, ja, ja, ja, we proberen dat uh, te doen. We proberen wel inderdaad uh, de, het onbekende op te zoeken. Kijk, we worden natuurlijk wel enorm beïnvloed door allerlei muziek uh, die er al geschreven is ooit. En ja. uh, die we beluisterd hebben de afgelopen 50 jaar. Uh, ja. Maar we proberen toch uh, onze eigen weg erin te vinden. Ah, oh, oké. Okay. Je eigen muziek eigenlijk. Je eigen stijlen, en zo. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, volgens mij is het dan gelukt inderdaad. Ik, vind, uh, ik heb ook uh, de rest van uh, het album beluisterd, wat... Wanneer komt het uit? Vertel eens wat over het uh, album. Nou, uh, het album uh, heet uh, In Search for the Apex. En dat is ons uh, debuutalbum. En dat komt uh, uh, uit op, even denken, 21 oktober uit mijn hoofd. Oh. Maar de single Mind Sensation die komt al uh, op 1 oktober uit. Ja? En het album is ook al uh, te bestellen vanaf 1 oktober. Oké, okay, dat is mooi. Ja, yeah. En dat doen en jullie nu helemaal officieel? 13 nummers op. 13, zo, oké, ja. Ja, ik heb het al kunnen beluizen via SoundCloud, dus dat uh, was echt ja. mooi inderdaad. Ja. Ja, ja. En dat doen jullie via een uh, officiële uitgeverij of zo, via platen? Nee, ja, ja, wij, wij doen dat helemaal, uh, helemaal zelf in eigen beheer, dus we hebben de nummers zelf geschreven, georganiseerd, okay. geproduceerd, opgenomen, gemixt, gemasterd zo. en uitgegeven. Uh, nou ja, tegenwoordig kan dat heel makkelijk uh, en wij doen dat via DistroKit. Okay, ja. Maar ja, dan komt het moeilijkste natuurlijk. Het, het aan de man brengen. Een beetje marketing, promotie, en dat Precies. soort zaken. Ja? Ja. ja, dat is het moeilijkste deel, deel van. Tegenwoordig gebruik je natuurlijk alle social media voor en nou, lokale radio zoals Zandvoort. Dank je. Dat is, ja. dat is hartstikke fijn dat we hier, hier mogen zijn. Ja. En, nou, en daarvoor hebben we ook contacten met diverse andere lokale radiostations. Oké, okay, ja. En dat is, uh, ja, dat is een beetje de manier hoe wij het aanvliegen. Okay. En veel optreden proberen. Ook veel optreden. Ook in de buurt van Zandvoort of Haarlem? Uh, nog niet, maar nee. wie weet. Oké, okay, we als je hier nog een gaatje kunnen we jou wel vragen om eens keer op te treden in Zandvoort. Ja. Ja. Absoluut, absoluut, zeker. Want jullie komen uit de buurt van Deventer, hè? Ja, nou ja, ik, ik woon zelf in Deventer. Uh, onze studio staat in Eibergen, dat is in de Achterhoek. Ja. En uh, daar komt onze gitarist ook vandaan. En onze zanger komt uit Nederland, dat ligt daar vlakbij. Oké. Okay. Dus uh, van origine zijn we een achterhoekse band. Maar ja, we spelen natuurlijk geen achterhoekse uh, dialectrock, maar nee. iets anders. <laughs> jullie zijn we met z'n drieën? Ja, klopt. En okay. uh, we, we hebben geen drummer. Oh. We spelen met een backtrack. Ja? waar de drums en de, en de toetsen staan daar uh, al op. Okay. En daar spelen we al mee met uh, gitaar, bas en uh, zang. Oh, nou, dat is inderdaad toch wel iets unieks eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ja? ja, met de huidige technieken kan dat natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Je moet wel in de maat blijven natuurlijk, want Die backtrackers natuurlijk, die kan je niet even aanpassen. Daar. Ja, die is fijnloos, Het dus ja. uh, was wel even wennen in het begin. Maar ja. uh, we zijn, ondertussen zijn we behoorlijk gewend en uh, gaat het echt uh, wel lekker eigenlijk. En je toekomstplannen? Je blijft in de muziek? Ja, we blijven altijd muziek maken natuurlijk. Dat, uh, dat is iets, uh, als je daar eenmaal aan begint, dan stop je daar niet meer mee. Nee? Uh, dat zal uh, elke muzikant zo'n beetje kunnen beamen. Ja. En uh, ja, goed. We hebben nu uh, ons uh, debuutalbum voor Note 6 uh, uitgebracht. En we gaan kijken uh, waar het ons uh, naartoe leidt. Ja? We willen in ieder geval uh, lekker, lekker gaan optreden. En uh, we zijn ondertussen al bezig met het schrijven voor, van nieuwe nummers voor een, voor een volgend album. Dus dat gaat lekker. Oké. Okay. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Hè? Ja? nou Wij gaan ja. zeker jouw nummer uh, draaien. En uh, niet alleen vandaag. Ik zal het proberen wat vaker te draaien. Ook in andere planten. Ik wil het promoten hier in Zandvoort. Want uh, ik vind het mooie muziek. Dank je wel. Ja. Hartstikke fijn. Oké, okay, nou we gaan je, je jingle draaien en het nummer Mind Sensation van Now It's Us. Dankjewel Baby. Bedankt en tot gauw. Tot ziens. Tot gauw. Tim. Hoi hoi. Hoi. Ik ben Barry. Ik ben Alfred. Ik ben Lex. En samen zijn we Now It's Us. En dit is onze nieuwe single Mind Sensation. is cold Lights reflected muziek van Berry Albert en de band Now It's Us. En Now It's Us, om dat gewoon nog eens na te kijken op Facebook, is Now It's Us. N-O-W-I-T-S-U-S. Now It's Us dus. Hou ze in de gaten en ga luisteren. We zullen ze nog wel eens vaker gaan draaien, denk ik. Zeker, dit nummertje. Mooi nummer. Ja. Ik zie een pechvogel, Mollema. Ja, nou ja, goed. Ik hoorde net in het nieuws over die terror en ja. uh, terrormieren en al dat soort dingen weer. Nou, Bouwkje Mollema, die, uh, die mag, uh, mag zich met recht een, een pechvogel noemen. Uh, hij, uh, niet alleen greep hij woensdag door materiaalprecht naast de WK-medaille uh, in de gemengde tijdritten ploeg in Australië. De renner kwam ook nog eens in botsing met een zeemeel. De mail kwam van de zijkant op Mollema ingevlogen. Mollema sloeg de aanval af met zijn hoofd en bleef op zijn fiets zitten. Bad, uh, bad luck day, schreef Mollema over het mail-incident op zijn Instagram. Op het moment dat de renner werd aangevallen door de zeemail... probeerde hij zijn ploeggenoten achterhalen. Dat was nodig omdat zijn ketting even daarvoor was afgegaan. De ketting viel eraf, maar geen idee hoe dat kon gebeuren. Shit happens. Maar goed, het had dus wel een beetje pech. Ja, het is echt... overigens niet de eerste keer dat Mollema werd aangevallen door een vogel. In Australische Wollongong, een dag eerder, werd hij tijdens de training aangevallen door een slijkexter. Ja. Het moment legde hij zelf vast. De Belg Remco evengoed kreeg in Australië ook te maken met de agressieve slijk -eksteren. De wedstrijd op de WK worden gehouden in het broedgebied van deze vogels. Ja, die zich ja. geregeld aangevallen voelen. Ja, wel, ja. Welke rantebiel biel doet het dan ook in zo'n <lacht> waar die beesten broeden? Ja. En dan, ja. dan de, de, de, de lokale organisatie waarschuwde de deelnemers vooraf. Ja, <lacht> doen we het dan niet? Ja, nee. Stel dat je... ah Onbenund. ja. Maar goed, dus het is dus niet uh, alleen de Oeruil of de, de, de Terroruil. Nee, nee, nee. Het nee. is dus, uh, een agressieve. Ook extra. de slijkexter. <laughs> slijkexter, nog nooit verhoord. Nee, ik ga hem eens opzoeken. Ja. Kijken hoe die eruit ziet. Oké, okay, dan komen wij bij het, ons item uh, dat we tot Rodgrun in de top 2000 willen hebben. Met uh, Hello, it's me. Tot Rundgren in de top 2000. Stem op dat rugrun, hello it's me, en geef hem zo zijn welverdiende plek in de top 2000. I just don't care Sometimes I can't help but komen de Russen. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat dit een beetje tegen uh, Poetin gaat werken. Want die Russen die zijn massaal op de vlucht geslagen na die mobilisatieoproep. Ja. Uh, er staan hele files voor uh, Finland en uh, ja. voor Litouwen, geloof ik ook. En Georgië staan hele files. Ja. En de wat, uh, wat, wat rijkere uh, nemen, ja. de, nemen de vliegtuig naar, uh, naar Dubai. Maar toch vind ik het eng hoor, dat hij is gaan mobiliseren. Ja. Is ook eng. Is ook eng. Ja. Maar het is natuurlijk een verslagen, zinloze actie. Waarom? Hoe moet hij ze getraind krijgen en al dat? Hij heeft er nu een half jaar voor. In de winter gebeurt er niks. Dus een, nou ja, Oekraïne is aardig terrein aan het winnen. Ja, maar in de winter wordt dat uh, tot stilstand gebracht volgens mij. Maar ik weet het niet. We hebben zoveel nieuwe mensen. Kunnen ze niet optussen, ja. ja. Ik hoop gewoon dat die Russen een keer in opstand komen. Ja, ben bang voor niet. Nee. Ja, ik heb toch wel goede hoop. Ik hou de hoop, het, ja. ik hou ho ho ja. de hoop. Ik de hoop, ik hou de ja, hoop. hoop. Ja, zeker. Dus, uh, en die Iraanse mascha. Ja. Die, uh, er zijn nu hele op opstanden hè, in, uh, in Iran. Ja. ja. Over die, uh, ja, hoe heet het, die speciale politie op kledingsvoorschriften ja, -pol en zo. Ja. zo. Ja. Ja. En die Masha die is om het leven gekomen omdat ze de hoofddoek niet goed droeg. Ja. En ja, dat is een hele opstand geworden, ge geworden. En ja, ik vind dat toch wel heel erg knap van die, uh, ook heel veel Iraanse mannen die daar tegen in opstand Zeker, komen ja. en uh, vrouwen die hun hoofddoek verbranden en zo. En het gaat ook over, uh, over de onderdrukking van de etnische minderheden en zo. Uh, ja, om meer dan alleen maar dat ja, hoofddoek. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ook daar heb ik goede hoop dat ja. uh, die eens een keer gaan veranderen. Heel positief, ja. ja. toch? Ja, heel goed. Ja. En dan heb ik straks uh, nog de uh, agenda. Wil je die nu doen? Uh, nee, eerst wat muziek draaien. Ja? Jo. Een mogelijke optie voor ons, het begin van de tweede uur. Toon Hermans. Een, een, ja, een gedicht van Toon Hermans. Ja. Ik wil alleen zijn met de zee. Ja. Nou, Dan heb ik nog even de uh, agenda. In Caprera is uh, Miss Montreal... en daar is alleen voor zaterdag 24 september... Uh, de middagvoorstelling van half vier... Uh, is daar nog uh, kaarten voor verkrijgbaar. En uh, daarna gaat uh, Caprera uh, dicht tot mij. Dus dit zijn een van de laatste... ...agenda-dingetjes. oké. Ja. Okay. Yeah. Dus, um, dan is hij tot, uh, tot aan mei... Uh, ...mei 23 is hij, uh, is hij dicht. Ja. Yeah. Dat is een mooi weerwoord natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja dus... Uh, ...dan heb ik nog het... Um, ...Cabaret Stafette. Dat is in de stad Schuiburg, in Haarlem. Is een avondje cabaret. Allemaal jonge talenten om te spotten en... Um, nou, haal in één klap uh, de verloren afgelopen cabaretseizoenen in. Uh. Kijk, kijk, kijk. Dus dat is wel leuk. De kaarten kosten 12,50 of 22,50 mm -hmm. woensdag 28 september van 8 tot 10 uur. Dus dat uh, is altijd leuk. Zeker. Ja. En dan heb ik nog even kijken of het er in de stad Schouwburg te doen is. Begrip uh, Kaandorp en Jenny Arjan... daar is mijn broer naartoe geweest. Die is erg goed. Maar ja? die is geloof ik allemaal al uitverkocht. Ik ga de zaterdagavond naartoe, ja. Oké. Okay. Ja. Mijn broer was heel tevreden okay, erover. Leuk. vond het erg leuk. Ja. Even kijken. En dan heb ik nog... Um... Is die uitverkocht? Nee, die is niet uitverkocht. Dus classical talent. Het Dianto Reed Quintet. Woensdag 28 september... van 8 tot 21 uur 50... 15. Uh, de kaarten zijn 1750 of 2250. Het beste wat Spanje heeft voortgebracht uh, van de Renaissance tot de 20e eeuw: muziek uit kerken en kroegen. Het diato kwartet doorkruist het hele land waardoor verschillende mooie belicht kan, mooi belicht kan worden in dit krachtige programma. Dus dat is in veel uh, harmonie, in de kleine oh, zaal. Ja, okay. ja. Yeah, yeah. Nou, dan hebben we nog uh, in Zandvoort. Dan hebben we het vintage, dat is uh, vandaag uit Zandvoort. Het gaat weer beginnen. Het ge uh, gepruttel van luchtgekoelde mentoren zal weer te horen zijn. Vintage uit Zandvoort. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort. In het weekend van 22 tot 25 september. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat altijd door... Nou, dan hadden we het zondag al even over het Shantycore Festival in Zandvoort. En dat is het 23e Shanty- en Zeeliederenfestival. Het begint om 10.30 uur 30 en dat is in, um, uh, hoe heet het, Nieuw Unicum dan. Ja. En om 1 uur begint het op um, alle locaties. Dat is het strand bij Beach Club 10. Het Badhuisplein van uh, Amsterdam Beach Hotel. De Haltestraat bij Laura en Hardy in het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Ah, okay, leuk. Het wordt om kwart over vijf tot half zes afgesloten... met een uh, meezing-samenzang amazing van alle kleuren... en het publiek op het Gasthuisplein... van onder andere het Zandvoorts Volkslied. Nou, kijk eens aan. Daar moeten we bij zijn. hè? Ja, toch? Ja. Ik, uh, ik ben er niet bij. Ik... Uh... <laughs> Ik ben er ja, niet. Ben je er niet bij? <laughs> ik ben er niet bij. Nee, anders was ik er zeker bij geweest. Ja? Ja, ik bezongen, vind he? het altijd wel leuk, ja? uh, Chanty Koren. Ik vind het ook wel leuk, inderdaad. Ja, het ja, is ja. dus een beetje van. Uh, ja, niet zo moeilijk ook, hè? Nee. Nee, nee, nee. nee. het is uh, simpel en. Uh, nou, dat was de. De de, uh, die, de, de agenda. Agenda. Ja? En ja? volgende week nog iets speciaals? Volgende week komt, uh, om 1 uur komt Angelique. Van, uh, de, die heeft dus de, die trektocht door uh, Zuid-Korea ja. gedaan. Daar we een aantal keer een beelog van uitgezonden. Ja. ja, daar hebben we steeds uh, uh, blogs van uitgezonden. En ze gaat even vertellen over haar... Uh, oh, leuk hoe het geweest is. Hoe het Ach, geweest ja. is ja. en alles. Met tips en trips voor iedereen die naar Zuid-Korea wil reizen. Ja. ja. ja. ja. Dus, nou, ik ben benieuwd... Uh, nou, uh, luisteraars bedankt. Tot de volgende week Tot de weer. Tot volgende week. Ja. Iedereen een goed weekend en Gaat blijf gezond. De... Ja. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.